Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft voor het eerst sinds de schietpartij woensdag... op een school in Florida iets gezegd over de Amerikaanse wapenwetgeving. Op Twitter verwijt hij de democraten dat die nu om strengere wetten vragen... terwijl ze dat volgens hem hadden kunnen regelen... toen ze in de tijd van Obama een meerderheid hadden... in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Trump concludeert dat de democraten... helemaal geen strengere wapenwetgeving willen... Bij de schietpartij in Florida vielen woensdag 17 doden. In zijn reactie richtte Trump zich op de psychische problemen van de schutter. Over wapenbezit zei hij tot nu toe niets. De noodtoestand in Ethiopië gaat zeker een half jaar duren. Dat zegt de Ethiopische minister van Defensie. De noodtoestand werd vrijdag afgekondigd... om de aanhoudende protesten in het land de kop in te drukken. De demonstranten eisen meer burgerrechten... en de vrijlating van oppositieleden. De VS, een bondgenoot van Ethiopië, heeft kritiek op de noodtoestand. Volgens de Amerikanen moeten de demonstraties worden beantwoord... met meer vrijheid in plaats van minder. Het Leidse Cabaret Festival is gewonnen door Farbot Moghadam. In de finale in de Leidse Schouwburg vond de jury hem beter... dan zijn mede-finalisten Kasper van der Laan en de cabaretgroep jo Jeroens Clan. Moghadam kwam als kind vanuit Iran naar Nederland. Ook zijn voorstelling gaat erover. De publieksprijs ging naar Kasper van der Laan. De finale van het ABN AMRO-tennistournoi in Rotterdam... gaat vandaag tussen Roger Federer en de Bulgaar Grigor Dimitrov... Federer versloeg gisteravond in de halve finale de Italiaan Andrea Seppi. Eerder op de dag won Dimitrov van de Belg-coffin. Die moest opgeven nadat hij een bal tegen zijn oog had gekregen. De toernooiorganisatie in Rotterdam spreekt van een droomfinale... tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Federer en Dimitrov speelden zes keer eerder tegen elkaar. Al die partijen won Federer. Het weer, het is droog. Het vriest 1 tot 4 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdagperiode met zon, maar hier en daar ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Wouter Bouwman. Hoi, welkom terug bij de wereld van BNN-Vara. In dit programma reis ik nog tot drie uur via de radio... langs correspondenten die van alles vertellen... over het land waar ze nu wonen. Zo gaan we in dit uur het onder andere hebben... over romantiek, muziek in het buitenland... en de buitenlandse wereldleiders. Dat straks, maar nu eerst stel ik je even keurig voor... Aan mijn correspondenten van dit uh, tweede uur inmiddels, daar zijn we. Patricia van Liemt, goeienacht. Onze ogen zijn uh, deze weken nogal gericht op uh, Pyeongchang. Maar hoe doen de Zwitserse sporters het eigenlijk op de Olympische Spelen? Nou, ja, eigenlijk gewoon, uh, gewoon heel slecht. Ik uh, ben eigenlijk wel een beetje verbaasd erover, Want je zou denken met al die bergen hier en, en sneeuw... dat het wel goed zouden zijn, maar... Uh, ik zeg ook de tussen aanhalingstekens, want ik ben natuurlijk gewoon keihard voor Nederland. Uh, maar ze hebben hier pas twee medailles binnengehaald. Dat vind ik ook echt heel weinig. Het is zilver voor keuring en brons uh, afdaling mannen. Dus ja, karig. En afdaling is skiën, hè? Ja, afdaling skiën. Maar wat ik heb begrepen, uh, ter verdediging van Zwitserland, is dat het heel erg waait. En dat er heel veel ski-elementen nu zijn afgelast uh, al daar. En dat het misschien, als er straks een beetje weer kan worden... dat het al ingehaald kan worden, dat Zwitserland een beetje beter gaat scoren. Maar hé, toch, die gasten uit Canada zijn gewoon echt supergoed. En natuurlijk de Scandinavische landen. Ja, ja Zwitserland, I don't know. Terwijl, als je hier in de weekenden gaat skiën... dan zijn er echt alleen maar van die skischolen met van die raceteams. Dus het is wel dat de kinderen hier echt wel, weet je wel... er worden mee grootgebracht als echt een sport. Dus je zou denken dat het groter zou zijn, maar... Ja. Voor zover nog niet echt. Er zou toch wel echt paniek zijn hier in Nederland als wij maar twee medailles tot nu toe hadden. Ja. En niet eens een gouden dus. Dus een zilver en een bronzen. Ja, nee. En ze hadden echt volgens mij best wel hoog ingezet op curling. Uh, wat ik altijd soms, altijd een hele bijzondere sport vind. <laughs> maar dat, dat gaat helemaal fout. Je ziet hier echt alleen maar grote uh, Pardon, krantenkoppen met... Uh, Zwitser's met hun handen voor hun, oh, weet je, als op hun hoofd van, oh nee. Dat curling gaat hier helemaal de mist in. Wat wij zeg maar hebben met schaatsen, van oké, okay, daar gaan we gewoon echt medailles mee binnenharken. Ja. Dat doen ze hier dan met curling, maar dat wil deze keer niet echt heel erg lukken. Dus dat is, uh, ja, dat is wel een beetje treurig. Wat wel leuk is trouwens, is dat Roger Federer, de grote tennisser die uh, feliciteert wel de mensen uitgebreid op Twitter die een medaille hebben Dus Dat is wel echt heel schattig en heel tof om te zien. Ja, dat is dan wel weer heel lief. Hij is op dit moment in Nederland, hè? De, de Roger. Ja! Ja, ja, ja. ja. En ho, ho, ja, ja. Ik, ik denk alleen maar, wanneer neemt die man een keer pauze? Volgens mij is hij echt zo van Australië. Gewoon even die Grand Slam binnenharken, doorgevlogen naar Nederland. En, uh, en volgens mij neemt hij zijn gezin ook mee. Terwijl zijn vrouw, als ik het goed heb begrepen, dan moet ik wel waarheden vertellen, die is volgens mij nu wel in, in, in Pyeongchang, want die had weer iets te maken met het eigen hockeyteam vanuit Zwitserland. Oh. Heb jij dat meegekregen? Nee, al? dat klinkt wel heel spannend. Dat gaan we uitzoeken. Dat gaan we uitzoeken, ja. ja. Dat had ik eigenlijk natuurlijk even uit moeten zoeken. Maar dit komt nu ineens wel top of mind eruit. Ja, dat... Dus die mensen zijn, die zijn heel erg druk, uh, de, de federer, zeg ja, maar. Ja, de, laat dat duidelijk zijn. We gaan het straks hebben over andere dingen. Onder andere um, muziek uit Zwitserland. Uh -huh. maar, eerst, ja. Ja, maar eerst even naar Martin Adema in Dubai. Martin, laatst sprak ik met uh, Jet uit New York. En uh, die was toen naar een Zeemeerminnen-show geweest. Jij bent deze week ook naar een mooi lokaal evenement geweest, hè? Ja, ik ben deze week naar een kamelenrace geweest. Ah, een kamelenrace in Dubai. Dat klinkt een beetje als uh, molens en, en uh, uh, klompen hier in Nederland... maar het bestaat dus echt. Ja, het is echt ook een heel groot lokaal evenement. Uh, het duurt ook de hele dag. Er zijn, er zijn enorm veel klassen en verschillende wedstrijden. Je moet je voorstellen dat ze rennen, nou, een groep kamelen rent één rondje. Een rondje is ongeveer acht kilometer lang. Zo, dat is en een lange baan. Het is Het gaat ontzettend snel overigens. Ze doen er zo'n 12 of 13 minuten over... voordat ze, oh, wow. voordat ze weer bij start-finish zijn. En op die kamelen... Ja, daar werd heel vroeger werden daar, echt hele, werden daar kleine jongetjes... Uh, een jaar of acht werden daarvoor gebruikt. En die werden half, half uitgehongerd... Om, om maar zo licht mogelijke bereiders te hebben. Nou, dat hebben ze al een aantal jaren afgeschaft. Hebben ze nu robotjes voor? Dus die robotjes zitten op de rug. Ja, je moet je voorstellen: de, de mensen die, die Star Wars kennen, het lijkt een beetje op R2-D2, een klein, rond, half rond robotje als het ware. Um, en naast de kamelenbaan, dus kamelen zelf is zand en daarnaast loopt een weg. En daar rijden alle eigenaren, als het ware, in grote SUV's ernaast en die besturen dan het robotje met een afstandsbediening, heel simpel gezegd. En zo kunnen ze dus, um, nou ja, extra, weet je wel... dat robotje kan een extra tik geven op die kamelen... waardoor ze wat harder gaan, een beetje sturen, et cetera. Het is een robot en, die kan sturen en ook een tik kan geven nog. Ja, ja nou, het is, het, is, het, het, het is niet super geavanceerd, moet ik zeggen. Maar het, het zit een beetje achter die pult. En, uh, en ja. ze kunnen dus inderdaad wat, wat, wat, wat bewegingen... Uitvoeren daar. Ja, en zo rennen al die kamelen en dan, nou, zo'n zo, minuut 13 later, zijn ze weer start-finish. En daar is dan een klein stadiontje, overdekt stadiontje, waar, waar wij en de mensen dan zitten. En dan zie je dus de finish van de kamelen. Nou, dat was dan één, één ronde, en dan... Dat nog een, een, een fix aantal. Uh, heel leuk evenement. Ik moet er wel bij zeggen dat... Uh, er zit ook, nadat we gezien hadden misschien ook wat ethische bezwaren... want een hoop van die comedie waren er niet al te best aan toe... Oh. na de finish. Uh, echt, echt schuinbekkend en, en behoorlijk... Uh, naar sommigen echt ook wel bont en blauw. Dus uh, dan moeten we nog even kijken of, dat, uh, ja, of het dierenleed uh, daar... Uh, niet echt in wel... er ja. het geding mee komt. Uh. Ja, precies. Ja, en, en wat krijgen de winnaars? Die kregen een, een, een hele dure SUV. Er stonden er iets van, van, van er zo uitgeleid, aan de linkerkant. En vroeg ik van ja, waar zijn al nou die auto's voor? Ja, nee, die, als, je, als je er eentje wint, dan, dan krijg je hem. Dus wow. en ja, elk kwartier was er een nieuwe wedstrijd, dus er werden enorm veel auto's uh, werden er weggegeven. Ja, en, en jij zat in het stadion uh, uh, tijdens, de, tijdens de race, was het niet hartstikke warm? Ja, maar het zou oh, Dubai niet zijn geweest als ze niet gratis water, gratis drinken, gratis eten, gratis kamele melk, gratis kamele chocomelk oh. uitdelen. Allemaal um, al van iets. Dus er werd, werd goed voor de mensen gezocht. Hoe was de kamelenmelk? Ja, ik had het wel eens eerder op. Um, it, it, it, it, it, it, het lijkt veel op gewone melk. Het, het, het, het zit een eigenaardig smaakje aan, maar... Oh. Uh, niet uh, niet al gek. Oké, okay, okay. Marten, we gaan het straks hebben over uh, uh, romantiek in, uh, in Dubai. Ik ben hartstikke benieuwd. Maar eerst even naar uh, Raymond. Raymond, wat houdt de Amerikanen bezig deze week? Nou, deze week is het natuurlijk voornamelijk uh, die schietpartij in uh, Florida. Ja, die hebben wij ook meegekregen inderdaad. Ja, het is, uh, het, het, overal in het land zijn mensen toch wel een beetje uh, gespannen. Um, over dat het ja, bij hun in de buurt ook kan gebeuren en zo. En dat, dat zag je dus bij ons op een, uh, bij een high school hier in de buurt ook. Um, op, er waren twee leerlingen die, ik denk onafhankelijk van elkaar, um, een, een dag na de schietpartij, uh, eentje die had een, op Snapchat een foto van een. Um, wat een echt pistool leek uh, gezet. En um, met de de, de de tag fuck it. Oh. En een ander die, een ander die had uh, ook een Snapchat. Uh, iets wat leek op een, ja, een reactie naar iemand anders. Uh, waarin hij zegt van uh, wacht maar tot uh, je moeder uh, of je moeders tv ook uh, nieuws over een schietpartij is, maar dan hier in de buurt met 500 dooien. Oh, gezellig, en, uh, gezellige jongens. ja ja, nou ja, goed. En dat heeft mensen dus meteen uh, ja, ge gealarmeerd. Uh, en, en er stond dus echt een hele rij met, uh, met ouders um, zeg maar om de school heen gewikkeld. om hun kinderen op te halen. En daar moet je natuurlijk wat documenten voor uit invullen. En, um, uh, om dat te kunnen doen. En ja, dus die stonden dus allemaal in de rij te wachten. om een kind van school af te halen. Want die vonden het toch niet echt veilig. Ja, ja, nee, dat snap ik dan ook wel weer. Heb je het idee dat er met, nou ja, weer zo'n zo shooting. zo'n school shooting. dat er nu uh, eindelijk is wat gaat veranderen in dat uh, uh, wapenbezit in Amerika? Nee. Nee? <laughs> <laughs> nee, dat is heel makkelijk. Um, ten eerste, de, de, de wapenlobby, uh, de NRA, uh, is, is heel machtig. Ja. En heeft heel veel, um, ja, ik wil niet zeggen senatoren en congresleden in hun zak, maar um, die senatoren en congresleden weten wel hoe ze moeten stemmen om de steun van de NRA te krijgen in hun uh, district. Um, dus die ja, op basis daarvan al denk ik dat het, dat het niet gaat lukken. Maar mensen, ja, er wordt gewoon heel anders naar wapens gekeken hier dan, dan in Europa. Um, hier zien een hoop wapenbezitters uh, zien een mes niet anders als een pistool. Weet je wel, dat is allebei een wapen. En dan krijg je ook van dat soort vergelijkingen van ja, maar moet je dan ook alle messen verbieden als iemand een keer uh, op een school iemand neersteekt? En het is. Het is zelfs heel slap, maar um, er, er zijn gewoon heel veel mensen, zelfs ook, ook mensen die gewoon geen wapen hebben en eigenlijk dit heel vreselijk vinden en vinden dat er strenge regels moeten zijn, ja. die ook niet vinden dat de wapen, het wapenbezit afgeschaft moet worden. Nee, nou, nou, toch wel heel apart. Je zou verwachten, er gaat wat gebeuren... maar ik hoor het al, dat uh, gaat zeker niet gebeuren. Oh, nee. nee, nee. We gaan het straks hebben over alle uh, verschillende staatshoofden... Die, uh, die Amerika kende. In ieder geval de gekke verhalen die daartussen zitten. Uh, maar eerst even muziek. En ik zei het al, de, de Nederlandse sportogen... zijn nu inmiddels al langer dan een week gericht op Zuid-Korea. In Pyeongchang schitteren onze sporters. Maar wat voor muziek draaien ze daar eigenlijk op de radio? Nou, dit dus. Zuid-Koreaanse muziek speciaal voor onze sporters in Pyeongchang. Dit was de damesgroep Girls' Generation. Uh, die bestaat maar liefst uit acht Koreaanse vrouwen. En hun video's op YouTube zijn maar liefst anderhalf miljard keer bekeken. En ze zongen G. De wereld van BNN Vara. You, time, Met Wouter Bouwman. Ja, we hadden het er in het vorige uur ook al over. Afgelopen week was het Valentijnsdag. Ja, de meeste Nederlanders vinden Valentijnsdag opgelegd. Te zoet en onnodig. Maar zelfs de Obama's doen eraan mee. Barack plaatste op Instagram een foto van hem en zijn vrouw. Maar Michelle die was helemaal in een romantische bui. Zij maakte een playlist met 44 nummers voor haar man. Omdat hij de 44ste president van de Verenigde Staten was. Ah, schattig. Kamerjee Peter Pannekoek die heeft het niet zo op Valentijnsdag. Valentijnsdag, de meest manonvriendelijke dag... Van het jaar, alle reclames beginnen met mannen opgelet, heb je nog niks. Terwijl, waarom moeten wij mannen altijd wat kopen? Dames, dat kunnen jullie ook doen. He, jullie verdienen ook geld. Tuurlijk minder, maar dat maakt niet uit. Het zou kunnen. He, ik ben geen fan van Valentijnsdag. Ik ben ooit op Valentijnsdag mijn uh, vriendin kwijtgeraakt, of, of tenminste, vriendin. Uh, we scharrelden, we hadden altijd van... nou, we zijn niet superknap. Uh, we hebben het idee dat we iets beters kunnen krijgen... maar zolang dat niet lukt, doen we het maar wel met elkaar. En andere mensen noemen dat een huwelijk. En ze heette Carlijn. En kijk, Carlijn, dat klinkt als een, als een gel hockeymeisje. Maar ja, dat was ze niet. He, misschien zelfs op hockey, maar dat was een keeper. Ja, die arme Peter, die heeft het er nog moeilijk mee. Dat uh, is wat te horen. Nou, we gaan het toch even hebben over romantiek in het buitenland. Hoe werd bijvoorbeeld Valentijnsdag beleefd? Hoe ziet de perfecte date eruit? En waar moet je rekening mee houden... voor dat je iemand deed uit het buitenland. Patricia, hoe heb jij Faantestdag uh, in, uh, in Zwitserland ervaren? Oh, wow. Um, um, nou ja, ik ben uit eten gegaan. Met, uh, met heel veel Zwitsers. En mijn eigen mannen waren uitgegaan. Toch wel. <laughs> ja, toch wel. Um, nou, Zwitsers gaan sowieso veel uit eten. Veel met z'n tweeën. Dus echt, weet je wel, de romantiek zit hier dan wel daarin. Als je hier in Zürich naar een restaurant gaat... op dinsdagavond... Dan moet echt reserveren. Terwijl er zijn genoeg restaurants. Het is pokken duur. Uh, Opplossen voor van kind. kaas van nu veel, raclette veel. En dan zitten al die Zwitsers best gezellig met z'n tweeën. Dus ik heb het idee dat hier altijd een beetje Valentijnsdag is <laughs> in Zwitserland. En um, ja, we kwamen gisteren ook aan. Gisteren niet was het eergisteren? gisteren, nou, het is alweer woensdag. Kwamen we aan dat restaurant en lag ook echt een roos op tafel. En een Valentijnsdiner. Dus, nou, ze doen er wel aan hier in Zwitserland. Zijn wel romantisch, die Zwitsers, over het algemeen? Ja, maar op een gekke manier. Want ik weet nog heel goed dat wij onze buren voor het eerst hadden uitgenodigd. En uh, nou, een flesje wijn opengemaakt. Dus nou, proost, proost. Dus zij proosten met elkaar. En voor de versloknamen gaven ze elkaar een kus op de mond. Maar het was niet een passionele kus. Het was echt van, nou, oké. Okay, uh, en dan gingen ze weer door het gesprek. Maar ik weet dan dat ik echt een beetje zag van... Huh? Wat doe je? <laughs> en toen vroeg ik ook van... Doen jullie dit alleen of is dit een Zwitserse gewoonte en moeten wij dit ook gaan doen? Dus nee, dit is wel echt een Zwitserse gewoonte, dat nadat je hebt geproost, kus je even je partner op de mond. Oh. Maar ja, wat gebeurt er met iets wat moet? Er zit niet heel veel passie in, dus ik denk, nou, laat maar lekker hangen. Het is niet... Snap je een beetje wat ik bedoel? Het ja. komt een beetje onecht over. Ja. Dus, dus, dus dat. Geval, wat ik bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, ook wel heel leuk vind, is dat uh, Willem-Alexander Willem en Maxima, ja, ik maak een hele grote brug. Maar ik dacht ik wel om het omgeven met je delen. Want wij hebben hier in Zwitserland geen koningshuis. Dus weet je wel, al dat soort romantiek of, of roddels, dat is hier niet. Want dat, dat hele parlement is super saai. Um, maar het, zag ik zag dus die hele leuke selfie van Willem-Alexander en Maxima. Heb je die gezien? Op de Olympische, de Olympische Spelen. Spelen, ja. Ja, ze maakten een selfie keken ze allebei heel uh, lief. Ja toch? Ik ja. dacht, nou dat vind ik echt romantiek. Dan denk ik, nou dat vind ik toch leuk. Ik, bedoel, ik ben voor het Koningshuis, ik weet het. Het is veel te duur, maar ik ben toch voor. Ik vind dat leuk, aan het for love. Maar dat hebben ze hier niet. Hier hebben ze uh, misschien één keer in zoveel tijd, dan staat er voor op de krant, dat is wel wat grappig, echt van mega stoffige parlementariër, of weet ik veel iemand die in de politiek zit. En dan zie je een foto van een man, en dan zie je ook een hele stoffige foto van een vrouw ernaast. En die hebben dan een affaire. weet je wel. Oh, ja. Echt van een, een of andere gemeenteraad, heel ver weg. En dat is dan wel een big deal, want dat doe je uiteraard niet, ook niet in Zwitserland. Uh, dat is het meeste romantiek wat we hier kunnen halen uit, zeg maar, de bekende mensen. Ja, ja dus uh, uh, wat betreft uh, um, spannend nieuws, spannend liefdesnieuws... Mogen de, mogen de Zwitsers wel een voorbeeld nemen aan, uh, aan Nederland. Ja, overigens wat wel nogal grappig is, want wij, als wij in Nederland hebben... Het is natuurlijk altijd alle de baby's van boers vrouw. Ik weet het, van voor mij zijn er inmiddels al echt 10.000 baby's geboren uit al die Minimaal. mensen die elkaar hebben gevonden, toch? Ja, ja, En wat ze dus hier hebben, en dat heb ik in Nederland nog nooit gehoord, dat programma The Bachelor, heb ik je wel eens verteld. Der Bachelor, dat is echt heel groot hier. En hier heb je wel bachelor baby's. Dus daar worden ook kinderen uitgeboren. Dus dat is nog een stukje romantiek, wat hier dan, uh, Ze zitten ja, niet stil, die Zwitsers over het algemeen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. ze nee. doen het wel met elkaar, ja, ja. <laughs> ja maar, uh, moet, je, moet je nog uh, iets weten, iets belangrijks weten, kijk, dit programma is ook een beetje om, om uh, dus me kon, mensen ja? iets te vertellen van tevoren, voordat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland gaan. Moeten uh, mensen die met een Zwitser, of een, een, een vrouwelijk een, een Zwitser gaan daten, moeten ze nog iets weten? Nou, dat is eigenlijk best een leuke vraag. A, moet je natuurlijk altijd condooms meenemen. nemen. Dat sowieso, dat gaat de grenzen over. Maar ik denk dat de Zwitser zal niet zo snel op de eerste avond meteen in bed in duiken. Ik denk zelfs de meeste... Schijne Zwitser, die wacht daar toch echt nog eventjes mee, want dat zit gewoon in hun aard. Dat, Zegt dat wel over mij of niet? Nou ja, ga door, ik, ik zit te luisteren vooral. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar Zwitsers zijn sowieso echt ja, wat, wat gereserveerder. Dat, dat hele weet je wel, beeld wat we hebben, dat klopt ook wel. Uh, daar moet je even doorheen. En dat gebeurt dus ook in de liefde. Dus Zwitsers gaan hier eerst even met elkaar mailen, dan gaan ze nog een keer bellen, dan gaan ze een keer uit eten. En dat, dus dat duurt allemaal iets Ik denk dat ze in Nederland ietsje vrijer daarin zijn. Ja, ja en wat beter weet ik niet. Nee. Door liefde, ja, dat, dat kent zijn eigen weg natuurlijk. Maar Dus mocht je op een Zwitser verliefd worden, je moet je misschien niet denken, al oh, hij wil niet meteen met mij wat doen. Dat is normaal, dat duurt eventjes. Kijk, dit zijn de tips. Nou, we gaan het straks hebben over Zwitserse muziek. Gezellig. Ja, maar eerst even naar Martin in uh, Dubai. Martin, zijn de inwoners van de Emiraten een beetje Valentijn-liefhebbers? Nou, ik denk de, de, de oorspronkelijke inwoners waarschijnlijk niet zo heel erg... maar ja, alle andere mensen die hier wonen, wat dus met name de meerderheid is... Die, die houden wel van een goed stukje Valentijn, denk ik. Ja, een goed stukje Valentijn. Wat is een goed stukje uh, Valentijn in, in Dubai? Ja, dat is echt weer uitpakken op zijn dubai -aans. Dus dat, dat zijn <laughs> um, romantische diners op het strand. Uh, grote cruises op zee. Uh, you know, een, een, een dates in de woestijn waarin je naar de sterrenhemel kijkt. Um, een, een date op een, op een rooftop bar op de vijftigste verdieping. Dat soort zaken. Ja, vooral, vooral groot en, en commercieel uitpakken. Dat is een beetje wat ik van Valentijn meekrijg hier. Groots en meeslepend is dus de Dubai-aanse En dat klinkt op het eerst gezicht wel heel romantisch. Ja, absoluut. Ja, kijk, het is, het is een fantastische stad om, om op geweldige settings romantische valentijnsavonden te hebben zonder meer. Nou, maar... Het is niet goedkoop, maar het gaat het om de romantiek. Uh, de, het, het klonk alsof er nog een, een maar kwam uh, achter dit verhaal. Ja, mijn, mijn, mijn maar is een beetje dat het natuurlijk wel behoorlijk commercieel is. Hè. Want het is, Valentijnsdag is natuurlijk niet iets wat hier... Um, van, of, het komt hier niet vandaan en het is ook zo onder de oorspronkelijke Emiraten is het ook niet iets wat leeft dus het is echt gewoon volledig geïmporteerd voor alle mensen en toeristen die hier zijn Dus het is echt een beetje uh, gedaan van hey oh ja we moeten wel ervoor zorgen dat al die mensen hun Valentijndag hebben die ze normaal gesproken in hun thuis of in hun eigen land ook hebben. Dus ja. dat, dat is de maar. Maar ja. goed, dat maakt, het, dat maakt het niet minder leuk. Het is nog steeds, je kunt nog steeds ontzettend leuke dingen. Ja, nee, dat, dat sowieso. Maar um, de sharia, die uh, kennen ze in, uh, in, in Dubai. Zorgt dat ook nog wel eens voor problemen? Nou, het kan zo zijn. Bijvoorbeeld, het is hier, als je samenwoont... als een, een man en een vrouw samenwonen... dat is eigenlijk niet toegestaan als ze niet getrouwd zijn Nou ja, dus uh, er, zijn een hoop, er is een hoop stellen dat hier woont, die wel samenwonen, maar niet getrouwd zijn. Nou, wordt dat over het algemeen gewoon gedoogd? Want het, is, ja, het, blijft, een, het blijft een vrij moderne stad. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk niet toegestaan. Dus dat manifeste manifesteert zich in het feit dat als er wat gebeurt... bijvoorbeeld ja, je hebt overlast of, of je doet iets... of ja, de buren moeten de politie willen, voor wat voor reden dan ook... Ja. die komen dan aan je deur en die zien dan vervolgens... hé, hey, er woont hier een stel... Laat je, trouwpapier, of, hè, laat, je, laat je trouwpapieren maar zien of je huwelijksakte, ja, die heb je niet. Ja, dan, is, dan kan er echt wel een probleem zijn. Oh. Dus dat is, dat is formeel gesproken niet toegestaan. Maar goed, dat gebeurt ongelooflijk veel. En de vraag is natuurlijk ook als je hier als toerist komt. Een man en een vrouw die niet getrouwd zijn, die een week hier doorbrengen en een week in een hotel zitten. Dat is echt absoluut geen probleem. Dus het is een beetje een, een dubbele... Um, een dubbele moraal. Ja, het, het, het, ja, nou ja, ja, ja nee. Ik denk voor, voor, voor toeristen maakt het sowieso niet uit... voor mensen die hier resident zijn. Um, ja, ik zie het ongelooflijk vaak gebeuren mensen die ongetrouwd zijn. Wat overigens niet kan, is als, als een, van de, een van het stel hier al woont en werkt... en, en ga, wil graag het, anders, het andere deel van het echtpaar over laten komen voor een visum... ja, dan moet je echt getrouwd zijn. Dus je krijgt hier geen visum. Dus stel dat iemand ja. geen werk heeft en je wil hier komen wonen... dat je partner hier woont. Ja, dan kom je echt land niet in, want dan moet je echt je huwelijksakte laten zien. En, en, en wat je ook, ja, wat je ook ja. yeah? Nee, vertel? Ja, laat wat, ik, laat wat ik wilde zeggen is wat ook hier veel minder is dan in andere landen, is openlijke affectie, als het ware. Ja, hè? Dus, dat dus, wilde ik vragen. Uh, ja, dit, in het straatbeeld is dat uh, is het een beetje not done. Uh, Dus je ziet hier eigenlijk geen mannen en vrouwen die handen vasthouden. Je ziet geen openbaar knuffelen, kussen, noem het maar op. Want dat is toch wel een beetje. Ook daar geldt voor, als je het doet, is het eigenlijk geen enkel probleem. Maar als iemand er aanstoot aan neemt, dus iemand die, hè, je zit echt op een terras en het is, is ongelooflijk intiem en gezellig om dat zo maar te zeggen, en iemand anders die stoort zich daaraan, ja, dan, dan, dan huh. gebeurt het wel eens dat, uh, dat de politie wordt genoemd ja. en, en zou jij uh, toeristen die naar Dubai gaan, zou je ze waarschuwen voor, uh, voor, uh, voor je vriend of vriendin kussen in het openbaar? Zou, zou je het wel of niet doen? Ja, ik, ik, ik zou het wel doen. Ja, nogmaals, hè, het, gebe, het gebeurt heel vaak. En het, het, in, in bijna alle gevallen wordt gedoogd. Maar ik zeg altijd wel tegen mensen die hier langskomen. Hè, maar als het echt paar stellen zijn van. Nou ja, goed. Eh, ik weet niet hoe, hoe clef jullie in Nederland zijn in het openbaar. Maar op de is het algemeen is het gewoon hier wat minder. Ja. Nou ja, kijk, als je, als je in een nachtclub kijkt om, om twee uur s'nachts. dan. Wordt er ook al weer veel, veel meer toegestaan dan overdag op een, op een boulevard. He, dus ook dat komt weer in gradaties. Ja, je moet weten waar en wanneer je, je doet. Maar, maar uh, zou je zeggen dat de Emirati over het algemeen romantisch zijn? Ja, nou, ik denk het eigenlijk wel. Want hoe zij elkaar ontmoeten en hoe zij daten, dat gebeurt op veel manieren. Een, een manier die ik heb gehoord is dat ze elkaar in, in auto's ontmoeten. Het is een soort boulevard, grote straat, waarin. Jonge Emiraten, de man en de, de jonge meisje, de man en de vrouw, hebben allemaal een auto. En als ze dan voor, voor verkeerslichten staan, of et cetera, dan, dan zwaaien ze naar elkaar door die grote auto's. en, uh, viele en nou, de, de, man gaat, ja, de man gaat hem bijvoorbeeld rechtsaf en, en de vrouw ook. En dan stoppen ze ergens, nou, dan wisselen ze hun nummers uit. En dan stappen ze weer in de auto's, gaan ze weer verder. Ja, en dan begint eigenlijk het, uh, het bellen en het teksten. En dat kan best wel heel romantisch gaan toegaan. Hoor. Je hoort wel eens <lacht> dat mannen poëzie gebruiken. Dus er gaat echt een periode van weken of maanden aan... Ja, dan zien ze elkaar niet... maar dan bellen ze elkaar... of dan, dan, dan teksten ze, appen ze, noem het maar op... dat kan best wel romantisch zijn. Zo. So, nou, we gaan het straks uh, verder over poëzie hebben... want we gaan het namelijk hebben over de Sheikh van, uh, van Dubai. Maar eerst even langs, uh, langs uh, Raymond. Uh, want we ga, hebben het over uh, uh, romantiek. We hebben het over Valentijnsdag. En dan moeten we natuurlijk ook even langs uh, Amerika. Uh, hoe, hoe wordt Valentijnsdag uh, gevierd, Raymond? Nou ja... Ik vind het eigenlijk toch wel best groot. Het is, ik vind het een beetje een moedje. Uh, maar <laughs> um, nee, maar goed, uh, 55% van de bevolking viert ongeveer Valentijnsdag. En ze geven daar zo'n 19,6 miljard dollar aan uit. Wauw wow. <laughs> so. dit jaar? Ja, dus zo'n 143 dollar per persoon, uh, zeggen de berekeningen. Yeah. Um, en ja, dat is dus toch best wel flink. Ja, zeker weten. Ja, weet je wat ik ook mooi vind? Um, je hebt uh, verjaardag, dat is dan uh, B-Day in, uh, in Amerika. Maar ze hebben ook zo'n benaming voor uh, Vaalentijdsdag, hè? Ja, v day <laughs> <laughs> Ja, dat <ja, laughs> nee, vind ik een mooie benaming. Wat, wat gaan ze doen met uh, v day in Amerika? Um, nou, het standaard is toch wel dat er, er moet toch wel een bosje bloemen uh, komen. Ja. Dus um, die, uh, dat hoort erbij. Um, een, kaart is vaak ook wel, ja, een kaart is vaak ook wel iets wat, uh, wat, wat je daarbij doet. Uh, en dan niet een klein kaartje bij de bloemen, maar toch echt wel een, een, een hallmark kaart. Mm -hmm. um, dan s'avonds uh, moet je uh, in ieder geval uit eten. Uh, naar een duur restaurant en dan moet je ook wel zorgen dat je je reserveringen echt wel twee of drie weken van tevoren maakt, want um, gewoon ergens naar binnen lopen, dat gaat niet lukken tenzij het uh, de McDonald's staat, <laughs> <Dat> kan <laughs> of, het wel, ja. of, of een van de andere legio-restaurants uh, dus die er zijn, ja. ja, daarom. Dat het duidelijk uh, dat is, duidelijk. Dus, dit is dus een hele drukke dag voor restaurants in Amerika. Um, ja, het is uh, de tweede drukste dag uh, voor, voor restaurants in Amerika. De eerste is moederdag. Want dat doe je natuurlijk, je neemt je moeder mee uit eten. Um, maar nee, uh, Valentijnsdag is de tweede. Oh, en, en wat wordt er uh, verder gekocht voor, uh, voor 4D? Dus uh, bloemen heb ik opgeschreven, kaarten. Is dus er verder nog dingen? Um, nou, wat chocola past daar natuurlijk ook wel bij. En als je dan wat meer geld hebt om uit te geven, dan is, uh, zijn het zijn juwelen uh, of, of iets van een, een kettingje of een armbandje. Um, dat is toch wel, uh, ja, dat dat kan je dus ook nog aan je aan je vrouw geven. En dat merk je ook wel aan de reclames. Um, Amerikanen zijn uh, het hele jaar is ingedeeld. Ja, het hele jaar is ingedeeld in allerlei um, koop. Uh, uh, wat is het, uh, koopfestiviteiten. En daar hebben we het in het volgende onderwerp ook nog even over. Mm -hmm. uh, maar voor, ja, voor Valentijnsdag uh, zijn er dus heel veel juweliers... die uh, reclame maken. Oh. en uh, de, Het zijn heel vaak van die winkelketens met zo'n zo deuntje. Every kiss begins with K. <laughs> uh, en, <laughs> en dat betekent dus dat je naar, uh, ja, naar K moet, K Jewelers... Uh, om daar toch wat moois voor je, voor je geliefde te kopen... Uh, en dat soort reclames zijn dan ook echt twee weken voor Valentijnsdag... en daarna zie je ze ook niet meer. Dus jij herkent echt aan de reclames wat voor tijd van het jaar het is? Ja, ja, ja, in principe wel. Ja, ja dat, dat, dat, dat daar kan je echt wel. Als je een beetje tv kijkt, kun je zeggen... oké, okay, het is deze datum ongeveer. Ja, ja mooi zeg. Mooi. En um, uh, hoe verschilt uh, het Amerikaanse, de, de Amerikaanse versie van Valentijnsdag met die in Nederland? Ik denk dat er niet echt heel veel verschil bij zit. Het is toch wel standaard bloemetje, chocolaatje, dineetje, en dan naar de film of zo, weet je wel. Ja. Um, ik, ik denk dat Amerikanen Amerikanen er toch wat meer druk op ligt om het goed te doen. Het, het is echt wel een beetje een verplicht nummertje, toch, Valentijnsdag. Ja, precies. Ik uh, heb ook mee moeten doen. En, uh, ik heb een prachtige boeket uh, tulpen gekocht... maar dan nog aan de bol in een... Als echte een een Nederlander. Ja, dat is echt een Nederlander, Nederlandse tulpen, maar die in Amerika dan uh, verder gekweekt zijn, staat ook echt op het label. <laughs> uh, dus uh, die heb ik, uh, ja, ik heb wat tulpen gegeven, maar uh, en we zijn bezig met eten het oh, weekend ervoor, knikkes. zodat het niet zo druk was. Heel goed, keurig, goed vooruit gepland. Dat is dan ook alweer heel, alweer heel goed. Hé, hey, Raymond, ook op de uh, lagere school zijn ze alweer heel erg bezig met Valentijn. Ja, nee, precies. Um, en ja, dat is eigenlijk ook wel een groot verschil met Nederland. Um, je, je zou eigenlijk denken dat het een, een, toch een feest van geliefdes is... en echt als je een beetje door hebt wat dat betekent. Maar op de basisschool zijn ze ook echt al weken van tevoren uh, bezig... tijdens het knusseluurtje om de valentijn te maken. En dan maken dus kinderen uh, verschillende valentijns. Mm -hmm. En uh, die deel je dan uit op valentijnsdag. En er zitten dan ook vaak van dat soort uh, snoepjes bij, weet je wel... van dat soort uh, hartjes oh, met I love you en uh, forever mine, dat soort dingen. Oh. Um, voor hele ja, jonge dus, kinderen dat, is dat wel heel heftig. Uh, ja, het zijn snoepjes hè. Ah, ja, uh, ik, ik, ja ik, denk, ik denk dat ze nog wel, toch wel uh, PG-rated zijn. Dus ja. het uh, parental ja. guidance uh, not, not needed. Ja. Um, nee, maar goed, in ieder geval, dus de, de, de kinderen op de basisschool zijn er al echt wel een hele tijd mee bezig. En die worden dan op Valentijnsdag uitgedeeld. Um, en ja, het is echt wel weer zo'n Amerikaanse popularity contest. Waarbij uh, ja, het populairste kind van de klas toch meestal wel de meeste Valentines krijgt. En uh, dat de, de minst populaire kinderen huilend naar huis gaan omdat ze niks of maar één hebben gekregen. Ja, zoals altijd wordt het toch een soort wedstrijd in Amerika. Hè? Dat, uh, dat blijft terugkomen. Um, we toch, gaan, een toch een beetje wel. We gaan even luisteren naar muziek. Dan gaan we het straks hebben over Amerikaanse staatshoofden. Ja. All that I'm saying is that I'm saying. See it. Why don't you see it? Too? Dit was de Rotterdamse Naas met Up to Something. De wereld van Pianet Varen. Wouter Bouwman. Deze week werden de Edison's weer uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. En deze Naas, die je dus net hoorde, die won in de categorie nieuwkomer. Maar wie zijn de opkomende talenten in Zwitserland? Patricia, welke Zwitserse muzikanten zouden volgens jou ook wel een Edison popprijs verdienen? Oh, jeetje. Nou, jeutje. Um, nou, ik denk wel uh, Nemo. Nemo? En die, die, die... Niet van het ja, visje? Nemo. Nee, niet van het visje. <laughs> hij doet het ook niet met Dory. Nee, dit is een, een rapper uit Biel. Uh, dat ligt ook hier ergens in Zwitserland. Hij is net 18 jaar. Hij is echt een jonge gast. En uh, hij heeft net overigens allemaal prijs gekregen, hoor. Bij de Twist de Music Awards. Die waren vorige week. En toen heeft hij meteen ook vier uh, awards gekregen. Voor Best New Talent, Best New bla bla, Best Song... Deze gast die, uh, die heeft echt wel wat uh, gedaan. Je hebt er fragment ervan, toch? Absoluut, komt. -ie. <laughs> Ik geloof er een spes toe. Ik loop er een spes toe. Ik geloof er een spes toe. Ik geloof er spes. Ja, ja. Ik geloof er spes. En hier gaan ze dus helemaal uh, van hun stokje van in Zwitserland op dit moment. Ja, maar ja, je moet muziek vaak twee, drie keer horen. Weet je? Ik zeg altijd muziek, het grows on you. Mm -hmm. Maar dit is echt een heel leuk liedje. En het leuke is, dit is eigenlijk een rapper. Hij valt onder categorie rap, maar hij zingt ook in dit nummer. In dit nummer. En um, als hier zit talig zich muziek uit wordt gebracht... Wordt het niet meteen onder een kopje slager of zo? In Nederland is het toch altijd nog een beetje. Terwijl nu is het natuurlijk mega hit van bluff. Met die chick uit België. Ja. Wat natuurlijk echt een topnummer is. Mm. Maar meestal is in Nederland toch een beetje Nick en Simon-land. En uh, begrijp niet verkeerd, I love Nick en Simon. Maar in Zwitserland komt gewoon best wel goede popmuziek uit, vind ik persoonlijk. Dat ik denk, het oh, is gewoon goed. Het nummer zit goed in elkaar, is goed geproduceerd, niet te ingewikkeld. En het is gewoon pop. Ja. vind ik best wel knap, want bedoel, er zijn maar 7 miljoen Zwitsers en waarvan er zeg maar 3 miljoen in de bergen wonen en volgens mij nog nooit muziek is met hem aangeraakt, maar dus ik vind het relatief, vind ik de Zwitsers best kundig met muziek. En uh, je hebt ook iets meegenomen, meegenomen, je hebt ook iets naar mij gestuurd wat ik kan <laughs> uitzenden. Oh, en dat is ja. Bauza, wat is dat dan? Nou, wat, wat misschien ook wel leuk om te vertellen, want Zwitsers en Duitsers. Nou, laat ik het zo zeggen: Zwitsers vinden Nederlanders super tof. Maar Zwitsers vinden Duitsers, mmm, mooi. Weet je wel, dan denk ze allemaal die bruine schoenen en zo'n groen, een uh, beetje zo'n jasje aan. Je, je haalt ze ook zo tussenuit, Duitsers. Het is heel grappig. Uh, en dan vooral work-wise, want heel veel Duitsers komen naar Zwitserland om vooral in het uh, ziekenhuis te werken. Mm -hmm. Dus heel veel anesthesisten, veel artsen, veel kinderartsen. Dus de Zwitsers vinden de Duitsers, ja, zijn een beetje euh, die pikken de beroep in. Um, maar wat Zwitsers wel leuk vinden, gelukkig maar, is de Duitse muziek. Dat, dat tolereren ze wel. Dus uh, er zijn heel veel hits uit Duitsland. En Duitsland is natuurlijk een groot land. Hoeveel Duitsers zijn er? 80 miljoen even uit Genoeg. de hoofd. ja. Heel veel. En daar wordt heel veel goede nationale muziek gemaakt in alle categorieën, echt van rap tot pop tot, nou, noem het maar op. 82 dat, miljoen inderdaad, ja. 82, dat zijn echt fucking veel. Um, maar dat maakt ook heel veel goede muziek en Zwitserland adapteert dus wel de Duitse muziek. Dus we willen eigenlijk niet zoveel van de Duitsers zelf, maar de muziek zegt, nou dat is leuk genoeg, dat willen we wel. En deze Bauza, die ik dus inderdaad een fragmentje voor je heb, dat is ook weer een rapper. Want hip-hop is gewoon groot uh, rap, wordt een beetje popmuziek de deze tijd. Uh, ja, die scoort in kaart nummer 1: hit hier met uh, Was Toen Lieben Enst. Also, give me meer van dem, was Toen Lieben Enst. Ook wenn het keine Liebe is, ik liebe het. Bless me te vergessen, was waar. Ik pak mijn herfst bij Dier heute Nacht. Heute Nacht, baby. Ik roll een jip, roll een jip. We werden Laat is baby. Ja, stoere muziek wel. Ja, en ook best wel stoere teksten. Nou ja. uh, Nou zijn de Zwitsers wel goed in het Engels. Maar wij Nederlanders zijn altijd nog wel veel beter in het Engels. Dus ik heb ook nog steeds het idee, zeker de generatie 40 plus. ...weet niet allemaal wat, wat er echt wordt gezongen. Dus die, die, die zingen nog wel gewoon lekker mee. Um, um, wat wil ik zeggen? Nee, maar het is gewoon goed. En wat ik, wat ik persoonlijk zelf heel leuk vind... ...want ik maak hier ook radio, dat heb ik vast verteld... Mm -hmm. uh, het ...is ook bij een urban zender. En ook in Nederland zie je... Uh, ...hiphop wordt steeds groter. Ook in Duitsland is hiphop heel groot... Zwitserland hip heel groot en dat, ja, dat wordt gewoon echt best wel breed geaccepteerd. En dat vind ik op zich, want ze lopen hier in Zwitserland op heel veel vlak heel erg achter. Maar ik vind dat qua muziekgebied ja, zijn ze best wel vooruitstrevend. En als je luistert naar de grote zenders in Nederland, hè, de commerciële zenders en ook de publieke zijn ze nog steeds een beetje bang voor de hip op vind ik persoonlijk, dat ik denk, nou, kom maar op, jongens. Uh, dat mag best wel meer gedraaid worden. En dat durven ze hier dan wel te doen. En dat vind ik wel gaaf. Ja, zeker weten. Heel gaaf. Dus van jou krijgen we een uh, Edison, Nemo en Bauza. Patricia van Liem, dankjewel. Graag gedaan, Hout. Aankomende maandag is het in Amerika President's Day. Een feestdag ter ere van de presidenten George Washington en Abraham Lincoln. Naar aanleiding van deze dag ben ik heel erg benieuwd naar de staatshoofden in het buitenland. Kabaretier Erik van Muizenwinkel, die is wel fan van sterke leiders. Vladimir Poetin. Dat is nou echt op dit moment de man van staal. Daar zitten we toch allemaal voor. Dat zo'n Poetin overmorgen zegt: Spijt me wel, ik ben maandag. ben ik er niet te get bij, papadag. GELACH we laten even de krim, de krim. We gaan poffertjes bakken met de kleintjes. Ja. Altijd leuk, de poffertjes. Heb je een speciale pan gekocht met allemaal kleine Van Elke poffertje een kaaltje. vind ik mooi. Nou, vind, vind, vind ik gewoon leuk. Je kan je toch niet voorstellen dat zo'n man dat doet? Een echte leider, die gaat niet naar zijn gezin. Flikker ik Een echte leider heeft overal in het land gezinnen. Ja. Ja. En weet je deze precies waar het allemaal zit. Nou, we gaan het hebben over staatshoofden. Wie zijn het? En zijn er verhalen bekend over die mensen die wij in Nederland bijvoorbeeld nog niet kennen? Ik vraag het mijn correspondent en dan begin ik bij Martin in Dubai. Martin, in Dubai hebben ze een sheik. Hebben jullie op dit moment een beetje een spannende sheik? Nou, ik denk spannend. Um, vooral veel omvattende dingen die hij doet. En een hoop mensen vinden dat spannend. Hij is ongelooflijk geliefd. In het, uh, in het land. Want hij is, dus, hij is de, de shaak van Dubai. En hij is de, de, de, de, de vice-president van het hele land. Hè. Dus de president van het land. Die zit in Abu Dhabi. En hij is, hij is ongelooflijk geliefd bij, bij iedereen. Um, dat komt omdat hij uh, over het algemeen gezien wordt. Als de man die Dubai redelijk zo heeft vormgegeven. Zoals het er nu staat. Hij heeft enorm veel bedrijven. heeft dus ook enorm veel persoonlijke... Uh, interesse in dat land. Uh, maar daarbuiten heeft hij, ook, heeft hij ook talrijke activiteiten en hobby's... Waar, uh, ja, waar de mensen hem eigenlijk spannend door vinden. Ja, want, maar hij is sowieso echt de, de vormgever van, uh, van Dubai. Uh, uh, geliefd door iedereen, dus dat is al een lekkere start. En dan heeft hij ook nog een, uh, een hele diepzinnige kant. Zeker, ja. Hij is een hele, heel begnadigd uh, dichter. Hij heeft de uh, Arabische dichtkunst. Heeft hij, uh, heeft hij zeer ter hart genomen. Dat noem ze ook wel de, de Nabati-dichtkunst. Dat is de dichtkunst die echt, in het, uh, echt in diep in de, in de Bedoïne-cultuur eigenlijk nog zit. En dan publiceert hij ook gedichten. Dus hij, hij dicht ontzettend veel en hij brengt het ook uit. Dus je kunt ook echt boeken van hem kopen met zijn gedichten. Dus hij heeft zelf bedacht, hij heeft zelf gedicht... En Um, er zijn algemene werken en soms dan dicht die te eren van bijvoorbeeld het 40-jarig bestaan van de natie, et cetera. Okay. Dus daar is hij zowel binnen als buitenland. Um, dus niet alleen hier in de Emiraten, maar ook in de, in de Arabische Golfstaten staat hij bekend als een, als, een, als een zeer goed dichter. Hij is ook nog dichter des Vaderlands, even erbij. Ja, ik, denk het, ik denk dat het euh, definitie inderdaad dat zo is. Ja, ja, ja precies. Nou ja, dus, uh, hij doet het er nog maar even bij. Dat is hartstikke knap. Um, en ook op het gebied van sport uh, speelt de Sheikh op hoog niveau mee. Hè? Ja, sport vind ik heel belangrijk. Zowel voor het land als, als, als iedereen die hier woont en ook voor zijn familie. Uh, maar hij is met name in de paardensport heel erg bedreven op verschillende vlakken. Zo heeft hij zelf, ik zie altijd, uh, er, is, er is één onderdeel van de padensport. Dat is uh, echt, echt het lange afstand, het, het race racen. Daar heeft hij uh, ook een persoonlijk internationaal record gezet. heeft hij heel lang aan gedaan. Heeft hij, in, in 2012 heeft hij bijvoorbeeld de, de Wereld Endurance Kampioenschappen heeft hij gewonnen. En hij heeft daarbij ook uh, het team van de Emiraten naar de gouden medaille geleid. Dus hij was er ongelooflijk bedreven bij. Hij is, hij is nu iets ouder, dus ik denk hij zou het nu minder doen, uh, maar die races, die heeft hij een aantal van die races heeft hij ook echt gewonnen. En daarbij heeft hij met name het hele de hele paardensport hier in Dubai heeft hij vanaf eigenlijk niet bestaan tot een, tot een wereldsport gemaakt. Hij heeft een, een, een aantal stallen heeft hij zelf opgericht uh, met, um, uh, met, met, met ik wil zeggen dat, hele uh, wereldgoede paarden... die overal ter wereld wedstrijden winnen, met name paardenrennen. Dus het gebeurt regelmatig dat er een paard uit zijn stal... ergens in de wereld een, een zeer prestigieuze prijs in de wacht sleept... Overigens ook wel eens hier. Hier heb je elk jaar de Dubai World Cup. Dat is een van de grootste en wat ze zelf ook noemen rijkste paardenraces ter wereld. En het gebeurt vaak dat een van zijn paarden daarbij ook wint. Dus het is misschien een beetje een broekzak-vestzak. Maar het zijn wel zeer, zeer sterk doorgevokt dieren. Ja, nu heb ik wel toch een beetje met die, met die paardenrace het idee... Uh, is dat niet op een of andere manier gefixt of zo? Of, of geregeld dan? Ja, nou, die vraag wordt natuurlijk wel eens gesteld. Hè? Want hij heeft een, een, een, een, een van zijn bekendste stallen... of manege's heet Godolphin. Dat is, nou ja... Um, je ziet die vraag heel vaak terugkomen... maar dan wordt er ook wel vaak geantwoord. De experts, of de mensen die er veel vanaf weten hier... die, die zien Godolphin als, als ook een van de, de, de meest prestigieuze... en, en beste manege's of paardenstallen ter wereld. Dus blijkbaar... Um, die dus ook buiten, buiten doet bij veel prijzen in. Dus blijkbaar is het, is het echt, en is het er ook gewoon echt heel goed in. Maar goed, ja, kijk, die vraag die wordt elk jaar wel weer gesteld. Hey, als, er, als er een paard is, uh, of, uh, indirect van de scheik dat wint, hoe zit dat precies? Maar ze doen het dus ook in het buitenland. Ja, ze doen het dus echt goed. En, en dat paardenrace, uh, eigenlijk net als dat kamelenrace, gaat dat ook gepaard met een heleboel uh, gokken? Nou, niet in dit land, niet in het land, want dat, in het land is het illegaal. Dus dan mag je dat, dat mag niet. Mm -hmm. Maar wat je wel ziet, um, nou, om even, <laughs> ik ben ook wel eens naar zo'n paardenrace geweest. En dan wordt natuurlijk in het stadion wordt absoluut niet gegokt. Maar als je dan met je mobiele telefoon naar een, een bijvoorbeeld een Britse gokwedstrijd gaat, ja, dan kun je wel gewoon op die wedstrijd. In principe gokken via buitenlandse gokkenwebsites. Er zijn ook echt wel mensen die dat doen. Maar in principe um, is, is gokken op wedstrijden... ook binnen de, de islam en de moslimcultuur is niet toegestaan. Ja. Dus in het stadion zie je het niet... maar stiekem toch ook wel weer wel mensen op hun mobieltjes wellicht. Ja, dus het mag, het mag vaak niet in Dubai, maar het gebeurt nee. wel. Ik denk dat het wel gebeurt, ja. Maar. Ja, ja, ja, dat is het een beetje. Uh, uh, Martin, um, ben jij blij met de Sheikh? Of kan je, kan je dat niet zeggen of zo via de telefoon vanuit Dubai? Nou ja, ik, ik, kan, ik kan het zeggen zeggen. Ik, ik, ik, ik ik, in het dagelijks leven heb ik niet, niet veel met hem van doen. Maar wat ik, wel, wat ik bijvoorbeeld heel goed vind... is dat buiten de dingen die hij gedaan heeft... dat hij ook heel erg veel uh, onderwijs aanstuurt. En dat hij dus echt ook heel vaak tegen zijn land zegt... zorg ervoor dat je, dat je leert, dat je blijft innoveren... Uh, dat je niet met de status quo... Tevreden bent, dat mm -hmm. je dus blijft doorontwikkelen. En, en er zijn ook een hele hoop goede doelen die die aanstipt. Dus laat we zeggen, die waarden die, die deel ik ook wel. Ja. Dus ja. dat zijn wel, uh, die, die vind ik wel. Ja, en ik stel ik, ik natuurlijk ook wel eens vragen over. Hè, want een, in principe is het een alleenheerser. En dat, dat kan ook, zoals je in veel landen in de wereld ziet, ook ontzettend fout gaan. Ja. Uh, maar als je dus iemand hebt die. En nogmaals, ik, ik, ik heb te weinig met, uh, met het Koningshuis van doen om daar uh, een, een zeer gedetailleerd uh, beeld over te zeggen. Maar als het dus goed gaat, en het is iemand die geliefd is, ook nog eens iemand die um, zeer ontwikkeld is, ja, dan, dan kan het een fantastisch land opleveren. Ja. Um, en en dat, is, dat zijn wel dingen die, uh, waar je op reflecteert. Hè? Want het risico is natuurlijk heel groot als je naar een hoop Afrikaanse staten kijkt. Maar als het dan ergens goed gaat, en het is een, uh, um, het is een, het is een ontwikkelde leider, om het zo maar te zeggen, ja, dan kan er zo waanzinnig veel, en, en zo snel ook... Uh, dat, je, dat, je, dat er echt wel een, een, een enorme link is tussen inderdaad, een staatshoofd en de ontwikkeling van een land. Ja, Dus wij moeten misschien ook maar eens uh, zo'n sheik uh, uh, nemen hier, hier in Nederland, uh, Martin. Dan, uh, ja, in Nederland is, is, is, zou je ja, ja. een Perfect, hoop snel veranderen. Nou ja, ja, ja, ja, nee, het is natuurlijk. Het enige wat wij doen, is de macht van het Koningshuis juist inperken. Hè, ja. de, de, de laatste keer bij, bij de verkiezingen, of bij, bij het formeren van het kabinet, et cetera. Dus uh, maar ja, het is, het is natuurlijk het is, het is een, een, een lastig experiment. Hè, want je moet. Uh, kijk, Ik denk tot nu toe heeft Nederland zeer goede worsten gehad, maar ja, je weet ook niet hoe dat in de toekomst uh, zal zijn. Nee. Ik denk, de nabije toekomst zal ook wel goed zijn, maar de verre toekomst. Nou ja, dat zien we dan wel weer, Martin. Dat zien we dan wel weer. Dankjewel dat we je mochten bellen in ieder geval. Uh, uh, we blijven contact houden. En uh, uh, nu ga ik nog even snel naar Raymond. Raymond, we, had het, uh, uh, nou, we hebben het over staatshoofden. Na aanleiding van Presidents Day. Is dat een ja. uh, algemeen bekende feestdag in Amerika? Ja, nee, absoluut wel. Uh, President's Day, het is niet een officiële feestdag, dus niet iedereen is vrij. Um, dat zijn dingen als Memorial Day, 4th of July, dat soort dingen. Maar President's Day is alleen zeg maar, een overheid- en bankenfeestdag. Dus dat soort mensen zijn vrij en de rest, uh, ik moet gewoon werken. Ik heb echt in de, wat is het, 14 jaar dat ik hier woon heb, ik echt nog nooit vrij gehad op President's Day. Uh, ja, want die ambtenaren, die hebben de afgelopen tijd ook allemaal government shutdowns gehad. Die, die zijn vaker vrij dan dat ze werken, volgens mij. Ja, ja. De, de overheid is hier sowieso niet zo heel erg groot vergeleken met Nederland. En uh, um, ja, ik, ze, ze mogen wel wat meer werk af en toe van mij, denk ik. <laughs> ja, heel goed. Is een makkelijk baantje zo bij de overheid werken. Ja, nee, dat klinkt inderdaad uh, uh, hartstikke goed zo. Ja, uh, uh, die, die Washington, daar weten wij op zich niet zo heel veel van in, in Nederland. Wat was dat voor uh, president? Um, nee, Washington. Nou, dat was natuurlijk onze eerste president. We hebben er nu uh, zit aan nummer 45 uh, ja. sinds 17. Uh, wat is het? 76. Um, en Washington was dus de eerste. Um, en iedereen denkt dat Washington een, een houten gebit had. Um, maar wat blijkt? Um, Washington, um, uh, zijn kunstgebit bestond uit goud, ivoor, lood en tanden van dieren. <lacht> dat, is, uh, <lacht> dat is toch een leuk uh, wetenschappelijk feitje. Ja, ja, ik zou het ook niet met mijn mond doen. Maar ja, nee. goed, 1776 ik bedoel. Ja, dat kon, het allemaal, dat kon het allemaal. En tussen die Amerikaanse staatshoofden zit ook nog een, uh, een Nederlands tintje. Uh, ja, precies. Uh, er zijn een aantal uh, staatshoofden die van uh, uh, Nederlands komaf zijn. Uh, iedereen met Roosevelt natuurlijk uh, in zijn achternaam. Uh, dat waren er twee. En... Uh, Degene de Martin van Buren was de achtste president. En dat was ook de eerste president die niet van Engelse afkomst was. Oh. Uh, hij was Nederlander. Yeah. Um, en en f, f, de, de term oké okay komt ook uit zijn uh, kandidatuur. Oh. Uh, hij kwam uit ja, hij kwam uit Old Kinderdijk. Um, Old Kinderdijk. Ja, ik weet niet hoe je dat hier zegt. <laughs> maar goed, um, dat was dus oké. Okay. Zijn, zijn aanhangers waren, uh, kwamen, uit, kwamen van oké. Okay, van uh, de, de Old Kinderdijk. En dat is later is dat verbasterd tot uh, alright. En weet je, nou, het is allemaal goed. Dus uh, uh, daar, daar komt dat vandaan. Dat komt van onze Nederlandse president. Ook dat is dus eigenlijk gewoon een, een Nederlandse term die, uh, die wij weer bedacht hebben. Die iedereen gebruikt inmiddels. Een, uh, een, een bekende Amerikaanse president is natuurlijk George Bush. Maar jij hebt iets van hem gevoeld? vonden dat de meeste mensen nog niet wisten, denk ik. Nee, precies. Uh, George Bush was uh, cheerleader op de middelbare school. Ja. Um, hij, deed een, een, ja, hij deed een aantal sporten, een, een redelijk sportief mannetje. Net als zijn vader trouwens. Die stond er bekend om, om, uh, om heel erg sportief te zijn. Mm -hmm. Maar George Bush uh, was naast dat hij sportief was... was hij ook wel het hoofd van de cheerleaderafdeling... Uh, van zijn uh, lokale high school. Maar zijn dat niet altijd uh, dames? Nee, nou, ja... Um, er bestaat hier zeg maar een beeld dat het dames en, en sukkels zijn. <laughs> Je oh. kent ze wel van een middelbare school. <laughs> nee, maar goed, uh, er zijn wel heren. Het, het, het, soms, soms, soms ook homo's, soms niet. Nee, nee maar goed. Uh, nee, maar ja, het, het, is, het, is, het is voornamelijk dames. Maar er zijn ook echt heren die daarmee mee doen. George okay, okay. Bush. Nou, die George, die, uh, nou ja, als hij dat leuk vond, dan moet dat natuurlijk allemaal kunnen. En uh, uh, Warren Harding is volgens jou een uh, van de slechtste presidenten ooit. Ja, Warren Harding uh, valt toch echt wel in de, in de top drie van slechtste presidenten van de VS. En die was zo slecht, dat um, hij was een ongelooflijk verwend gokker. Um, en terwijl hij zat te gokken, um, verloor hij op een gegeven moment vervoor, verloor hij het, het witte huisservies in een, uh, in een pokerpartijtje. <laughs> dus uh, dat, uh, dat was wel minder. Um, wat, wat nog minder was, is dat uh, zijn vrienden die in um, zeg maar het kabinet zaten, de ja. staatskas legerooften terwijl hij aan, aan het pokeren was. Dus oh, dat is altijd lekker. Dat, ja, dat was nog wat minder. Hij had echt minder uh, heel weinig overzicht omdat hij uh, ja, toch te veel gokte, zeg maar. Ja, ja, en en president Johnson die maakte het ook uh, nogal bont. bond. Uh, ja, Lyndon B. Johnson, um, die was, uh, als het goed is, die kwam na Kennedy, toen Kennedy weer was doodgeschoten. En Johnson, die had er een houtje van om, als hij uh, tegen iemand mensen aan het praten was, of als hij aan het, het discussiëren, of als er gewoon een vergadering was, om dan op te staan en naar het toilet te gaan. En dan ook gewoon verwachten dat de mensen tegen wie hij aan het praten was, met mee hem meegingen achter een waan in het toilet. Want hij praatte gewoon door. <laughs> ook, een beetje een beetje, ook een beetje viezig. Ja, precies. Die, die, die ja, ging voor een number two en dan, uh, ondertussen verwachtte hij toch wel dat je uh, je aantekeningen bijhield als hij ja. het tegen je had. Ja, smeerkees al die, uh, die presidenten. En um, uh, laten we afsluiten met uh, de snelheidsboete. Uh, een, uh, een president heeft een keer een, een, een gekke snelheidsovertreding gemaakt. Ja, precies. Uh, Ulysses S. Grant, um, uh, president rond de, um, wat is het, de burgeroorlog in de VS, die uh, heeft um, uh, ooit eens 20 dollar uh, snelheidsovertreding uh, gekregen op een paard. <laughs> hij ging snel op zijn paard door Washington Street in, um, ik geloof dat het um, Washington DC is, en uh, daar heeft hij dus um, uh, ja, 20 dollar boete voor gekregen. En geflitst. Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja en 20 dollar wel. is nog best veel rond die tijd. Ik bedoel, de 1850, 60, 70, zo rond die tijd... Ja. is 20 dollar toch niet echt, uh, niet echt weinig. Ik nee. bedoel, dat, daar kunnen ze tegenwoordig een puntje aan zuigen. Ja, dat is een, een pittige straf. Is dat. Nou, ik ben benieuwd of de, de uh, sheik van, uh, van Dubai... Uh, de, wat hij daarvan vindt van die snelheidsboetes voor paarden. Dat is namelijk <laughs> ook een uh, vervent uh, paardrijder. Uh, uh, Raymond, hartstikke bedankt voor al jouw uh, gekke, leuke feitjes... Rondom de Amerikaanse ja. staatshoofden. En we spreken elkaar snel. Net tot snel. zangeres Lieke Lee Kelly. was dit met Time in the Bottle. En uh, ja, dit is alweer het einde van een wereldreis van twee uur over werkelijk de hele wereld. We hebben alles gezien. Maar uh, de radio gaat niet op zwart, nee. Luksaneel is er. Hallo, hallo. Ja. Ja, uh, hallo, hallo. Wat uh, ga je doen? Oh, sorry. Jij ja, moet nu verkopen dat je blijft luisteren. Uh, ja. Nou ja, de man van de week. Uh, Halbe Zelfstra, denk ik wel. Oh ja? gaan we het even flink over hebben. En uh, over politici en over mogen ze nou wel of niet liegen. En wat kunnen ze zich wel voorloven. En, en, en hoe had het beter gekund? Wie is er allemaal fout geweest? Nou goed. In de oorlog? Uh, ook, ook. We ah. halen alles erbij. De oorlog. Ja, god, zoveel veel fouten mensen. Nee, als jij even lekker los wil gaan. Uh, als je zelf even druk wil maken. 0800-1121. Telefoonnummer. De lijnen gaan open zo meteen. Zo, ik ga luisteren. Dat weet ik uh, zeker. En uh, in de tussentijd ga ik afscheid van je nemen. We gingen in twee uur langs Argentinië, Frankrijk, Dominica... Zwitserland, Dubai en de VS... Het is me wat. Nou, volgende week reizen we gewoon verder via jouw radio. Twee uur lang van 1 tot 3. Maar nu eerst, druk de makers. De wereld van pnx lekker.